Twee Nederlandse F-16 zijn boven Soesterberg door de geluidsbarrière gegaan om een verkeersvliegtuig te onderscheppen waar geen contact meer mee was. Het vliegtuig was op weg van Barcelona naar Stockholm. Nadat de F-16 piloten de bemanning via handgebaren hadden gewaarschuwd, kon boven Leeuwarden het radiocontact worden hersteld. Het toestel werd daarna begeleid naar het Duitse luchtruim.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 was Witwassen gebeurde via koeriers die koffers geld vanaf Europese vliegvelden naar Colombia brachten. Vorige maand werden in Amsterdam drie Colombianen aangehouden die wapens, geldtelmachines en diverse paspoorten bij zich hadden. In Syrië wordt ook vandaag weer gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. In een kustplaats Banias zijn duizenden mensen de straat opgegaan, ondanks de massale aanwezigheid van leger en politie. En ook in een buitenwijk van de hoofdstad Damaskus roepen inwoners om het vertrek van het regime van president Assad. Het weer nog zonnig met wat stapelwolken. Alleen in Limburg kans op een bui. Morgen is het zonnig met temperaturen van ruim 20 graden. Zondag is het wat frisser... met kans op een paar buien. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 140 kilometer file in totaal. Files van 4 kilometer en langer... staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Zoeterwoude Wouden 5 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar... voor Akersloot 5... De Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 5. A13 daarna richting Rotterdam tussen Delft en knopert Kleipolderplein 6. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knobot de ebrechtseplein 5. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Knobot de ebrechtseplein 4 kilometer. A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 4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 She go too keen. Went from the blocker, blocker, open locker, When them boys get loose like walk on blocker. Now it's global Globo, a all the flacker, I wanna be your guy, no, not your dad, uh. Dale, abre ahí, Papa Nicola, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito, yo fresco, no. Okay, me doy Zo, zo, Ja, dat is Adel met Hometown Glory. Het is vrijdag 20 mei. Dat betekent het weekend in met Karim. Maar zonder Niels, want Niels is ziek vandaag. Dus hebben wij een gastpresentator. Stel je voor. Ja, ik ben Job Zwart. En ik hoop dat ook het genieten. Van, van jou. <laughs> Jij komt ook uit Zandvoort, hè, Job? Ja. Klasgenootje. Ja. Top dat je mee wil doen. Um, hiervoor hebben we het bluff met beter. Dus uh, misschien wordt het wel beter. Terwijl iemand hier even met sleutels gaat gooien. Ook altijd heel leuk. En uh, daarvoor de Asher uh, en uh, Pitbull met DJ Goddard's Falling in Love Again. En we hebben vandaag echt een Pieter-uitzending. Want we hebben zometeen Piet Paulusma aan de telefoon. Ken jij Piet Paulusma? Ik heb Piet Paulusma. Ik ook. De enige echte is De, de enige echte hebben we gewoon aan de telefoon, zo weer. En uh, om nog een Pieter bij te noemen, hebben we ook Pieter meer. Hij is uh, bestuurslid van de Nederlandse Top 40. En uh, ja, ook groot fan van de Top 40. En uh, ja, daarover gaan we spreken. En uh, nog even vragen. Dat doe ik, al, doe ik ook altijd bij Niels. Hoe was jouw week? Ja, school gehad, dus niet altijd top Niet altijd top En wat verwacht je vandaag? Een leuk interview met Piet? Ja, Piet is volgens mij wel... Ik heb hem een keer gezien, dus Gezien? Hij, ja En toen? Nou, toen was hij wel aardig Toen, toen was je aardig Nou, hij weer ook nog eens presenteren, dus Ik kan je één keer één ding vertellen Piet aan de telefoon is ook echt heel aardig Ja? Ja Zullen we naar Viva La Vida gaan luisteren van Coldplay? Is goed Oké, okay, komt ie That's what I Ik neem ziel en niet mee.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 Switch up. I just can't Switch up. Fly, sunk in your bed, rock hot. Up in your love shot, Now, I buy your whole shot. Ja, dat waren de Black Eyed Peas met Just, I, Just Can't Get Enough. Wat een rot titel, dat zegt. Daarvoor de heer Mark op met Kom erop. En dat was ook met lange van natuurlijk. En Coldplay met Viva La Vida. En zo hebben wij de enige echte. Piet Paulus, maar in de uitzending. Die gaan we nou, na, na het volgende nummer bellen, denk ik. En het volgende nummer is Katy Perry met Firework. Heb jij al een leuke vraag voor Piet? Ja, wat natuurlijk het weer vanmorgen hoort. Hé, hey, dat is een. Een is dat hè. Ja. Dus eh. Uh, ben je benieuwd wat voor het weer is morgen hoort?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 It's a spark you. You just gotta ignite the light. Ja, nou, dat is Katie Pairman Firework. En als het goed is, hebben we aan de telefoon de enige echte Piet Paulusma. Piet, ben je er maar? Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Piet. Hoe gaat het met jou? Goed hoor, Kijk eens maar. Ja, het gaat heerlijk met ons. Niels is er vandaag een keertje niet, daar we met invallen. Niels is eventjes uh, is ziek. Dus uh, nu hebben we Job. Dat is nu Job en Krim Voor één keer. Uhm, ja. Go uh, vraag, uhm, hoe wordt het weer? Ja, ja, goed, het is uh, vandaag al lekker weer, maar morgen wordt het helemaal een leuke dag. Mm -hmm. Ook voor het strand. Ja. 20, 21 graden, flink wat zon. Weinig ja. wind op water in de middag en wat meer uit het uh, noordwesten en mm -hmm. vanaf zee. Ja, dat hoort er ook bij. En voor de rest dan is het in de avond ook nog lekker warm. Dus een prima, prima zomerdag. Ja, want wij uh, zien op, uh, op uh, hoe heet dat? In de krant staan al een paar weken of een paar dagen achter elkaar. Van ja, het komt een grote, grote hittegolf aan en blablabla. Bla, bla. Dat stond heel erg in de telegraaf, want dat de laatste laatst uit. Is er iets van waar? Rand, zei ja, in de stond ja. Warmte in aantocht, zomerse temperaturen. Klopt dat. Ja, weet je, ehm, um, zijn Ja, de zomerse temperaturen zijn alleen van uh, morgen. Ja. Zondag zitten we rond 18, 19 graden. Mm -hmm. Maandag rond 18, 19, dinsdag rond 18, 19. Dus dan valt dat nog wel een beetje mee, denk ik. Ja, dat valt wel Daarom denk ik, we bellen jou even. Ehm, um, ja. Waar ben jij nu onder of naar nou, onderweg? Waar sta jij van, Vond? Wij zijn onderweg naar Ruurlo, dat is de Achterhoek. De Achterhoek? En uh, de, de, daar is een camping? of? Nee, daar is een uh, activiteit met een, een rally met oude auto's en die komen daar straks aan. En die hebben ons uitgenodigd om eens een keer te komen. Gezellig. Dus dat gaan we vanavond doen. En ja. dan betekent ook dat wij... Uh, nou, we zijn er nog niet, we moeten nog een eentje. Maar... Uh, ja, we zijn een paar uur onderweg. Oké. Okay. Um, ja. SBS, daar is ook wel veel gebeurd de laatste tijd dat wij jou nu hebben gesproken. John de Mol Ja, en het Ja. Uh, het wacht nog op, op de goedkeuring van de... Uh, op, op de goedkeuring, of dat het mag. Van uh, de mededingingsautoriteit. Mm -hmm. En dat betekent dus dat wij... Um, dat wij op dit moment nog geen gesprekken hebben gehad. En ik heb verder ook nog niet gesproken met John de Mol. En ik weet ook niet of dat gaat burden. Is natuurlijk nog een overname mm -hmm. een kandidaat. Ja. Die heeft, toen heeft een derde en die hebben twee derde. Sonoma. Maar zou jij een eigen programma willen? Ja, het is me wel meer gevraagd. Maar ik denk dat ik nu aan mijn eigen weerprogramma genoeg mm -hmm. Overdag, want dat zijn toch twee uitzendingen. Ja, dat klopt. En dus daar hebben wij tijd meer over. Maar je zou niet zeg maar over een tijdje dat je stopt met het weer en dat je gewoon een eigen programma krijgt. Ja, weet ik niet. Maar het lijkt je wel leuk om te doen. Ja, maar dan moet het wel passen. Ja. Je, het moet wel een beetje bij mij passen ook. Mm -hmm. Nou weten wij dat jouw zoon uh, hier op zand uh, auto rijdt. Ja. Thijsus. Um, ja. Onze klasgelijk is hem heel goed. Toevallig. Um, ja. Wat vind jij er nou van? Want ik als vader zou denken, mijn kind in een raceport, dat is een beetje, een beetje eng. Nou, dat valt wel een... Dat Dat, zal... een dat, dat valt... Het valt wel een beetje mee. Uh, kijk, je kan onderweg ook uh, problemen krijgen. Dat is dat klopt. Je, klopt. je kan onderweg ook uh, problemen krijgen. Mm -hmm. Dat is op zo'n circuit natuurlijk ook, maar daar, word, daar, word, daar, word, daar krijg je wel goede opleiding in. Dus ik, ik ben daar niet zo, uh, niet zo bang voor. Zou je dat zelf al, heb je het al een keer gedaan bijvoorbeeld, gereisd, met je zoon? Ja, nee, nee, niet, niet met Kees, maar wel met Jasjus uh, We Zijn we een keer op het op geweest in uh, Assen. Mm -hmm. En dat ging wel behoorlijk uh, heftig. Maar ik vind dat ze dat zelf moeten doen en daar hoef ik niet bij. <laughs> dat is logisch. Um, ja. Zou u, zou u niet het, uh, het leuk vinden om hier langs te komen om het weer te presteren Vanuit Zandvoort? Jawel, uh, wij gaan minstens één of twee keer in het jaar wel richting Zandvoort. Of het zij strand, of het zijstby. Uh, mm -hmm. Dus dat zal de komende zomer vast wel gebeuren. Kijk, dat is leuk. Zullen we dan afspreken we dat, we, dat we elkaar dan weer spreken? Gaan we doen Oké, okay. nou, opman en uh, tot snel Otmon en een uh, goed weekend, hè. Jij ook, hè En geniet morgen van het mooie weer Gaan we tot doen het Gaan we doen Dankjewel, Piet En dan gaan we nu luisteren naar YouTube uh, Otmon van uh, Lekker Weer Met Beautiful Day Terwijl Piet ophangt. is a blue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 Ja, dat was Guus Meeuws met Toen Ik Je Zag. Daarvoor hoorde je uh, Jan Smit met Niemand Zo Trots Als Wij. En daar weer voor hoorde je YouTube met Beautiful Day. Hoor je ook een spannend muziekje Job? Ja. Het is ook heel spannend nieuws van het afgelopen moment. Schokkend zelfs. Schokkend zelfs, ja. Ik zal het even voorlezen. Want morgen op Nederland 1, uh, ja, zaterdagavond, is er een extra nieuwsuitzending van het Sinterklaasjournaal. Wat er precies aan de hand is, uh, wil de NTR, de publieke omroep, niet zeggen. Maar naar aanleiding van een bijzonder nieuwsfeit, uh, ja, uh, heeft de NTR besloten om dus een Sinterklaasje nou in te lassen. Um, dat hebben ze besloten samen met NPO. Ja, maar ze mogen ook niet zeggen wat het is, want dat. Ja. Ze zijn overspoeld met telefoontjes, staat er ook nog in. Maar ze mogen dus niet zeggen wat het is van een woordvoerder. Maar wat kan het zijn? Weet jij wat, Job? Ik zou het echt niet weten. Even een paar Twitter-reacties. Twitter uh, bijvoorbeeld Rick, Rox, Post. Die denkt dat Sinterklaas Sinterklaasje nou morgen... Um, ervoor uitkomt dat het... Uh, ja, dat ga ik maar niet op zeggen. Zie jij, het <laughs> op? Dat ze uh, van kleine kindjes houden. Um, even een andere leuke reactie. Even uh, live van Twitter. Is uh, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, dat mensen hun pepernoten hebben gevonden. Zich afvragen of ze al in de winkel te koop zijn morgen. Ehm... Um, Iemand zei dat, uh, dat uh, Sinterklaas de stoomboot gaat uh, beschikking stelt als ark van Noach. Want uh, morgen is volgens een of andere priester van 89 uit Amerika ook uh, de dag des oordeels. Maar of dat nou iets met Sinterklaas te maken heeft? Denk ik niet, denk ik niet, denk op? Nee. Maar de dag des. Dat is dus echt nieuws. een serieus. Een priester in Amerika van 89 die heeft op billboards in Amerika en laatst ook in Nederland. Ik ging Ajax en toen zag ik ook bij uh, station uh, Amsterdam Sloterdijk. Hing dus een bord, een billboard, in, uh, zo commercieel als ik weet niet wat, met 21 mei. Houd het vrij in uw, in uw agenda, de dag des oordels. En dat schijnt dus wel een 89-jarige priester te zijn, uit Amerika. Nou, die zal wel Kierum niet zijn. Ja, maar hij is ook de enige die het zegt. De Maai zegt in 2012. Hij zegt uh, uh, 29 mei? De 21 mei. Uh, de Maai is dan weer verkeerd brekend. want het is pas in uh, 2132 of zo. Noem het maar op. Ik, uh, ik heb het niet zo op die theorietjes, weet je wel. Want. Uh, ik weet niet of jij het al ooit hebt meegemaakt Ongeveer in onze tijd moeten we het nou al 4 of 5% vergaan Met 2000 zou je moeten zijn vergaan En als Toen iedereen bang met vuurwerk Oh we gaan vergaan En uh, nu is het uh, het laatste gericht dat het morgen gaat gebeuren Dus uh, misschien is het wel het laatste radioprogramma van mij Ja, ja <laughs> dat is even schokkend hè Dus uh, ja omdat ik dat niet echt graag wil uh, denk ik dan gaan we maar groen van de Boom daarheen Met de uh, werd de tijd maar teruggedraaid Want als de tijd wordt teruggedraaid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 Dat wist ik niet. <laughs> Jeroen van der Boom, het werd de tijd weer teruggepraakt. Ja, en we hebben even snel uh, wat mensen opgebeld. Of die iets wilden zeggen over uh, het fenomeen Sinterklaasjournaal. En uh, hopen dat we geen rare achtergrondgeluidjes horen, want dan uh, worden ze meteen weggedraaid. Ja, ja. Dus. Zijn jullie daar? Ja. Klop, klop, klop. Hier is Zwarte Piet. Hallo Zwarte Piet. Hallo. Spreek wij met Nino Oostwijk? Nee, jij lijkt het wel Geste. op, ik ben Robert Geskes. Ah, leuk zeg. Ja, uh, hebben jullie het gehoord, het laatste nieuws, het Nieuws Sinterklaasjournaal? Is dat morgen? Dat is morgen, om tien uh, voor acht. Maar Sinterklaas is nog lang niet. Nee, het is pas 21 mei. Maar dat is een, een groot nieuwsfeit. Maar waarom is er dan Sinterklaasjournaal als er geen Sinterklaas is? Ja, dat vragen wij ons dus ook af. En misschien weten ja. mensen gewoon thuis het. Nou, ik weet het hoor. Nou, wij weten het niet hier. Nee, maar we hebben, we hebben, we hebben ja. wat Twitter-reacties en daar suggereren mensen dat uh, Sinterklaas van kleine kindjes houdt en dat soort dingen. Dat ja, maar kan. Ja, dat doet ook, anders zou je toch niet al die cadeautjes geven? Ja. Gewoon oh, die spelen ook. <laughs> Volgens mij hoor ik een Jury op de achtergrond, kan het kloppen? Ja, dat is uh, Jury Lommersen. Ja. ja. Maar ja, hij is inderdaad een beetje homo. En die vindt ook kleine kindertjes. Uh, leuk, Sorry, leuk, ja. dat Maar. Ze zeggen ook, het zijn ook uh, reacties. Dat houdt ook van kindjes op een andere manier? Ja. Ik houdt van Job. Van Job. Ja, Job is hier ook hè jongens? Ja, ja Job is ook, dat hoorden we net. Even applaus door de telefoon voor Job. Job. <laughs> maar waarom horen we Job niet? Nou, je hoort Job toch? Zeg eens wat, Job. Hé! Hey. Hé hey, Job! Job hey. is ook een radioman nu. En jij ook bijna Nino, maar jij was er niet, dus... Ja, sorry, stageverslag. School hè, school, ik ken het. Ja. Het is een kwestie van planning. Ja, van nu <laughs> Maar morgen gaan jullie kijken. Morgen? Ja, morgen. 10 voor 8. 10 voor 8. Wacht, hè? Ja. Vanaf 8. Vanaf 8 uur bij de app, hè? Vanavond 8 uur, ja, is goed. Laten we dat ook maar even meteen plannen, weet je. Gaan wij ja, luisteren ja, naar, uh, naar de Airborne Toxic? Wacht, de... Wacht, oh, nee. even... wacht, wacht, wacht, wacht. Hebben jullie nog een verzoeknummertje? Ja, ja we hebben zeker een verzoeknummertje. Ja, vertel. Uh, mama, sorry van Keizer. Sorry van Keizer. Gaan we die even opzoeken en dan uh, draaien hem twee uur? Moeten jullie wel luisteren? Hè? Mama, sorry, hè? Mama, okay. sorry, ja, ik ken hem. Daarna Campy, daarna Campy. En daarna Campy met zoveel stress. Oké, okay. <laughs> dat gaat goed komen. Oké, okay, okay. heel erg bedankt Karim! Doei doei. Doei. doei doei! Ja, dat zijn een paar gekke klasgenootjes. Die heel graag in de uitzending wouden. Net als Job. Maar Job is er gewoon. Ja. En hun waren er niet. Maar goed, dat komt wel komen weer goed. Gaan we nu luisteren naar uh, Nump van de Airborne Toxic.